Ik wil graag met jullie lezen uit Marcus 3, het is maar een kort stukje, het is, um, uh, ja, het is Marcus 3, dus vrij in het begin van het evangelie, Hij, uh, uh, Jezus die heeft eigenlijk net zijn uh, apostelen gekozen, zijn leerlingen, en dan, um, dan begint dit stukje. Hij ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs de kans niet kregen om te gaan eten. Het gaat dus over Jezus en zijn leerlingen. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem desnoods onder dwang mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Dan gaan we door naar vers 31. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen en die zeiden tegen hem, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u. Hij antwoordde, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek, naar de, hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Lars. Lars. Vanochtend was zo'n ochtend dat mijn printer het niet deed. Dus ik heb mijn computer maar gewoon meegenomen. Even zo. Um, familie. We hebben bijna allemaal familiebanden. En familie kan een bron van vreugde zijn. Maar er kan ook van alles aan de hand zijn. Het kan een plek zijn waar je geliefd weet. Waar er aandacht voor je is. Waar je mag zijn zoals je bent, maar het kan ook zijn dat er spanning is en uh, dat er geen vertrouwen is in de ander. Waar je elkaar eigenlijk niet zoveel te vertellen hebt. Familie, wat is dat voor een woord voor je? En wat roept het op bij je? zei, hij, uh, hij gaat het vast niet over schoonfamilies hebben, uh, maar ik had gisteren wel een familiedag. Van de schoonfamilie. En uh, het is een prachtige familie om deel van te zijn. Ik voel me enorm thuis. Maar ik zag wel gebeuren waar Marloes het over had. Een, van, een van, de, van de nichtjes, die had een vriend mee. En die was nieuw op de familiedag. En zo vaak zien we elkaar niet als familie. Dus dan is het best wel even inkomen. En toen ik hem zo'n beetje zag ploeteren. Um, om, om er he, tussen te komen, om gesprekjes aan te gaan, mensen te leren kennen, moest ik denken aan hoe dat voor mezelf was. Dus kennelijk is familie niet altijd direct iets uh, ja, waar, je, waar je helemaal, nou goed, daar moet je soms in komen. Zeker als het misschien om een schoonfamilie gaat. Maar als we het over familie vandaag hebben, dat is het punt even, um, dan kan het geweldig mooie associaties oproepen, maar het kan ook best lastig zijn. En Misschien zijn er ook pijnlijke dingen die erin meekomen. Als je nadenkt over familie. Het was trouwens een hele mooie dag, gezellig. Dus ik kijk daar met bijzonder veel plezier op terug. Familie. Vorige week, als je hier was... heeft Martin een prachtige aftrap gedaan over het jaarthema. Christfulness, leven vanuit Jezus. En hij heeft gezegd... ja. Christfulness gaat over een leven vol van Jezus. Over het leven in het hier en nu, maar met aandacht voor Jezus. Met Jezus in het centrum. Christfulness, heeft hij ook gezegd, in ieder geval gelezen van zijn preek. Dat begint niet met wat wij doen, met wat wij meenemen. Maar het begint met wat Jezus doet. Wat hij aanbiedt, wat hij geeft. En toen... Heel handig als je vorige week niet bij bent. Even een korte samenvatting. Aan de hand van Galaten 2 hebben we gezien hoe Jezus in jou leeft. Hoe Jezus heel dichtbij komt. En dat telkens weer doet. Nou, deze maand staat in het teken van het nieuwe leven dat Jezus geeft. Nieuwe leven in hem. En dat heeft ook iets met je identiteit te maken. En identiteit is best een moeilijk woord. Ik weet niet of jij zomaar een definitie kunt opleveren dat je weet, ja, dat is identiteit. Identiteit is in elk geval dat wat jou uniek maakt. En mensen doen heel veel onderzoek naar hoe, hoe wordt zo'n identiteit, hoe wordt dat nou gevormd. En uh, er zijn in elk geval allerlei dingen die jouw identiteit, wie je bent, wat je uniek maakt, die dat beïnvloeden. Um, Bijvoorbeeld het land waar je in opgroeit, de taal die je spreekt, maar ook je afkomst. En belangrijk voor vandaag, de familie waar je deel van bent, het gezin waar je in opgroeit. Het is heel vormend voor wie jij bent. En we worden gevormd door de familie, door het gezin waar we deel van zijn. En ik hoop dat het jou op een positieve manier gevormd heeft en nog steeds doet. Maar, zoals ik aan het begin al zei, het kan ook anders gaan. Het kan ook anders lopen. Wat prachtig nieuws is vandaag voor iedereen, of je nu met heel positief gevoel aan familie denkt of veel minder, prachtig nieuws is dat wij onderdeel mogen zijn van een nieuwe familie. Een liefdevolle familie, waarin, waarin God de Vader, zijn Zoon, Jezus, lief heeft. En wij mogen daarvan meegenieten. Wij mogen delen in die liefde. Dat is het nieuwe wat, wat, wat ons aangereikt wordt. En daar gaan we vandaag wat, wat dieper op in. Want in het stukje wat we net lazen uit Marcus 3, daar lanceert Jezus eigenlijk een nieuwe familie. Maar het is eerst goed om te begrijpen dat dat onwijs schokkend was voor de mensen die daarbij waren en voor zijn familie. Jezus' eigen familie. Waarom eigenlijk? Nou, kijk, in, in onze tijd zijn wij het gewend dat als, uh, als je in een gezin opgroeit dat je gaandeweg dat je ouder wordt ook iets meer je eigen leven gaat leiden. Dat vinden we soms zelfs mooi. Soms is het ook wel even wennen. Maar ja, we, we gaan relaties aan, we gaan studeren, we krijgen banen, soms trouwen, kinderen. Je ziet eigenlijk als je naar families en gezinnen kijkt, dat ze ook lang niet altijd meer dicht bij elkaar leven. Soms gaan mensen zelfs expres aan de andere kant van het land wonen. Om opnieuw te beginnen. hebben... Ja, we groeien op en we ontwikkelen een vriendenkring. en Het is, komt best wel vaak voor dat we met die vrienden veel meer tijd doorbrengen dan met onze familie. Dat vinden wij ook eigenlijk best normaal met elkaar. Maar zo was dat niet in Jezus tijd. In Jezus tijd moet je je voorstellen, familie was alles. Dat was, dat was de pilaar van de samenleving. Dat, dat vormde wie jij was. Het vormde je identiteit, de familie. En ook Jezus was als een echt mens vertrouwd met het gezinsleven. En Jezus was de oudste zoon van Jozef en Maria. Um, maar hij had broers, hij had zussen. En ik stel me zo voor dat ze samen speelden en ook wel eens ruzie maakten. Dat, dat Jezus hielp in de werkplaats van zijn vader. Timmeren. Dat hij een boodschap deed voor zijn moeder. Dus Jezus wist hoe dat was om onderdeel te zijn van een gezin, onderdeel te zijn van een familie. Maar wat heel normaal was, is dat in die tijd de families bij elkaar bleven, dat ze hecht waren. Je bleef bij elkaar wonen, je, je werd onderdeel van het familiebedrijf. Maar Jezus kiest een hele andere weg. Jezus, die, lezen, die leidt een rondtrekkend bestaan. Jezus is een prediker en hij... Hij vertelt van het evangelie, van het goede nieuws. Hij geneest zieken. Hij drijft demonen uit. Hij heeft een groepje mensen om zich heen. Jezus is een druk bezet man. En dat een heel subtiel woordje. Dat staat er in vers 20. Jezus ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte. Zodat ze zelf niet de kans kregen om te gaan eten. Dat is een beetje het verhaal van, van Jezus leven. Drukbezet man, velen die op hem afkomen en weer, hij wil naar huis en weer verzamelde zich een menigte rondom Jezus. En eten, dat, ging, dat kon hij even niet op dat moment. En ergens vind ik het dan ook niet heel gek om, om, uh, om, om te bedenken dat zijn familie zich zorgen maakt, toch? Ze zeggen dan op een gegeven moment, uh, uh, hij heeft zijn verstand verloren. En wij zouden misschien zeggen, Jezus zit tegen een burn-out aan. Jezus raakt overspannen, zoveel mensen om hem heen. Ze willen Jezus meenemen en desnoods onder dwang. Het zit de familie echt tot hier. Dit kan zo niet langer. Ze gaan naar hem toe, ze willen hem meenemen, laten weten dat ze, dat ze er zijn. Ze blijven buiten wachten, vind ik ook wel typisch. Kennelijk, Kennelijk was er al een beetje afstand gekomen tussen Jezus en zijn familie. Wat doet Jezus? Huis vol met mensen, te luisteren naar hem. Zegt hij, mensen, wacht even, ik ben zo terug. Gaat hij naar zijn familie toe. En, en stelt hij ze gerust. Legt hij het uit. Zoekt hij ze op. Nee. Jezus stelt een vraag. Wie zijn mijn moeder... En mijn broers. En dan kijkt hij rond. En ik stel me zo voor dat er, dat er dan even een stilte is gevallen. Wie zijn mijn moeder en mijn broers? Dat je, dat je de stilte hoorde vallen. Wat zegt hij nou? Wat vraagt hij nou? En Jezus kijkt rond. Al die mensen die om hem heen zitten. Hij ziet ze. Allemaal mensen met hun eigen verhaal. Mensen die denken dat ze behoorlijk succesvol zijn in het leven. Ook mensen die het gevoel hebben dat ze mislukt zijn. Gezonde mensen, zieke mensen. Mensen die super gelukkig zijn in hun huwelijk en in hun gezin en in hun familie. Maar ook mensen die, die, die worstelen met spanningen, met ruzies, met noem het maar op. Complete gezinnen, gebroken families. Mensen die gelukkig zijn, mensen die neergeslagen zijn. Hij ziet ze allemaal. Jezus ziet ze. En stel je maar voor dat, dat jij en ik daar ook zitten in die kring rondom Jezus. Dat Jezus het net gevraagd heeft. Wie zijn mijn moeders? Wie zijn mijn moeder? Wie zijn mijn broers? En dat het stil wordt en dat Jezus je indringend aankijkt. Wie ben jij? Van welk gezin, van welke familie maak jij deel uit? Alsof hij die, alsof die er doorheen prikt, alsof hij het weet van je, hoe je erin zit. valt stil. Het antwoord hangt nog een beetje in de lucht. Wie zijn mijn broer en wie zijn, wie, wie zijn mijn moeder en wie zijn mijn broers? En dan spreekt hij een verrassend antwoord. Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Ik denk dat de stilte opnieuw viel. Dat het bij de mensen moest doordringen. Wat Jezus hier doet is niets minder dan dat hij een nieuwe familie opricht. Een nieuwe familie creëert. En hij heeft de mensen die daar zitten op het oog. En wanneer wij daar zitten... Hij heeft jou op het oog. Hij kijkt jou aan. Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. En dat betekent als Jezus dit doet, als hij dit zegt, dat, dat je niet langer uit een, uit een Joods gezin hoeft te komen om bij Gods familie te horen. Wat op tot, tot, tot, tot die dag eigenlijk heel normaal was. De Joden waren Gods volk. Maar Jezus trekt het veel breder. En geen ras, geen cultuur is is uiteindelijk meer nodig om bij Gods gezin te mogen horen. Bijzonder om te bedenken ook dat het christelijk geloof de eerste religie was in de, in de oudheid, die het zijn van single, alleen door het leven gaan, zonder, zonder partner, die dat als een geldige manier van leven beschouwde. Waarom? Omdat je als christen, als gelovige, als volgeling van Jezus hoorde bij Gods gezin, Gods familie. En om de, om, om de schok nog iets beter te begrijpen wanneer Jezus dit zegt, wanneer hij die, die nieuwe familie aankondigt, moeten we misschien onszelf net iets anders voorstellen. Stel nou dat je, dat je heel hecht bent met een vriendengroep. En jullie, jullie trekken al heel lang samen op. En Jezus hoort daarbij, hij is daar helemaal deel van. En, en naast dat je in, je in je vrienden investeert, krijg je er ook heel veel voor terug. En dat is heerlijk in balans. Je doet veel samen. Je doet leuke dingen samen. Je lacht, je huilt. En als er geklust moet worden, ga je langs en dan ben je daar. Je onderneemt dingen, je past op elkaars kinderen. Heerlijke vriendengroep. Maar dan op een dag neemt Jezus het woord. En hij gooit, hij gooit de boel compleet overhoop. Hij kondigt, hij kondigt waar, waar jij bij bent nieuwe vriendengroep aan en daar mogen allemaal nieuwe mensen bij komen compleet open voor voor iedereen een nieuwe vriendengroep en dat zijn mensen die anders zijn, het zijn mensen die jij niet kent maar dat is de nieuwe vriendengroep die Jezus aankondigt wat, wat zou je voelen? Hoe, hoe, hoe zou je dat meemaken? zou je het meemaken? zou je erin mee kunnen gaan? Dat lijkt me best heel ingewikkeld en en het helpt mij om te begrijpen dat dit best wel schokkend was en dat dit iets totaal nieuws was. Dat Jezus echt hier een, een, een nieuw leven aankondigde. Als je, als je gelooft in Jezus, dan, dan heb je een heleboel nieuwe broers, een heleboel nieuwe zussen, een nieuwe familie. En mensen die Jezus volgden en daar, daar in de eerste eeuw naar Christus ook om vervolgd werden, die... Die, die zagen dit ook als een bemoediging. Soms werden mensen uit hun familie gezet omdat ze geloofden in Jezus. Maar dan was dit voor hun de familie die telde. De familie die overeind bleef. De familie van Jezus, de familie van God. En wat ik prachtig vind is dat, dat als Jezus deze nieuwe familie aankondigt dat ik voel en ervaar, en ik hoop dat je dat ook voelt en meemaakt, dat Jezus zich heel intens met jou wil verbinden. En Zoals Martin het vorige week zei, Jezus leeft in jou, Jezus leeft met jou. Vers 34, jullie zijn mijn moeder en mijn broers, dat, dat is een verklaring. Jezus die een nieuwe familie aankondigt... Maar het is ook een uitnodiging. Een uitgestrekte hand. Jo, broer, zus, kom aan boord. Je hoort erbij. In dit gezin. Wil je, wil je opgenomen worden in Gods familie? Een prachtig verhaal om hiernaast te houden, vind ik het verhaal in Lukas 15 over de twee zonen. Misschien ken je het verhaal. Vader, veel bezit, heeft twee zonen en de jongste zoon zegt... pap, je bent nog niet dood, maar ik wil de helft van mijn erfenis. Zijn vader geeft het, de jongen vertrekt, verbrast alles... raakt aan de grond en komt met zijn staart tussen de benen weer terug bij de vader. De vader zegt, tuurlijk, kom hier zoon. En hij stond al op hem te wachten, hij rent naar hem toe, sluit hem in zijn armen... kom mee, krijgt een nieuwe kleed, nieuwe kleren... Een nieuwe ring, een groot feestmaal wordt aangericht. Maar wat je moet bedenken is dat de jongste zoon zijn helft van de erfenis al had opgebruikt. Dus dat welkom heten van die zoon terug in die familie, dat ging op de kosten van de oudste broer. En als je het verhaal kent, dan was die oudste broer daar niet zo blij mee. Die, die haatte zijn jongste broer misschien wel. En met dat Jezus dat verhaal vertelt, wil hij denk ik laten zien dat Jezus de ware oudste broer is. En Jezus die brengt ons weer terug in het gezin van de Vader. Op zijn kosten. Want Jezus stierf. Hij had er alles voor over om ons erbij te halen in Gods gezin. Hij stierf zodat wij leven. En wij mogen aan tafel zitten bij de Vader. Feestmaal wordt aangericht... Een nieuwe set kleren, een ring om je vingers. Welkom in Gods gezin. Door Jezus, de ware oudste broer. Onze grote broer. Als je dit stukje nou leest, kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, schrijft Jezus nou eigenlijk mijn familie af? He, zegt hij, dat doet er allemaal niet meer toe. Welkom in Gods familie. Denk het niet. Uh, ook de, de menselijke families waar wij in groot worden, waar we onderdeel van zijn, die, die zijn gemaakt naar, naar het beeld van God. En uh, we weten ook niet hoe het verder is afgelopen. Uh, als Jezus zegt, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Ik denk dat hij nog wel heeft gesproken met zijn echte broers. Uh, zijn biologische broers en, en zijn moeder. Dat hij misschien ook wat uit te leggen had. Dat weten we niet. Um, en Jezus, ook goed om te bedenken, maakt bovendien ook deel uit van een hemelse familie. Ja, zijn, zijn vader en de geest. Een eenheid van vader, zoon en geest. En dus ik denk niet dat je op basis van dit stukje kunt zeggen, ja familieleven is niet zo belangrijk. Dat... Weg ermee. Ik denk dat we het mogen kijken door de lens van een, van een grotere, van een bredere, van een wereldwijde familie. Waar wij als Gelovigen waar je als je Jezus volgt deel van uit mag maken. En dat we daarom ook misschien anders omgaan met familie. Kijk, als familie een soort verstikkende exclusief groepje wordt, dan gaat er iets mis. En iemand zei, ook ik mooi gezegd, het doel van een christelijk gezin of een christelijke familie is niet om, om het een eiland te maken. Vol gezelligheid en intimiteit, maar wel voor de bewoners van dat eiland. Nee, het doel is om familie, om je gezin tot een huis te maken voor iedereen, voor de mensheid. Hoe, hoe gaan wij om met het gezin en de familie waar we deel uitmaken? Is het ook een plek waar anderen terechtkomen en rust mogen vinden, een verhaal mogen doen? Het lijkt behoorlijk... Uh, Exclusief af te sluiten dit gedeelte. Als Jezus zegt, jullie zijn mijn moeder en mijn broers, dan komt er nog iets achteraan. Misschien was het zo opgevallen. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Daar lijkt het toch weer een beetje toegespitst te worden. Wat exclusiever te worden. Wat je hier in elk geval wel ook uit mee mag nemen, is dat... De, samen, de samenbindende factor in Gods gezin niet is niet dat je dezelfde standpunten deelt, dat je naar dezelfde kerk gaat of, of dat je dezelfde keuzes maakt in het leven. Wat samenbindt in het gezin van God, is dat je de wil van God doet. Je moet ook weer niet be, verkeerd begrijpen. De wil van God doen is niet het begin van het onderdeel zijn van Jezus familie, maar meer een teken ervan degene die de wil van God doen, die zijn onderdeel van Gods familie. En als je het heel nauw op dit stukje betrekt, wat is de wil van God doen? Dat is in een kring zitten. En luisteren naar Jezus, wat Hij zegt. De, wat tot slot wat opvallend is, als je... Als je naar dit stukje kijkt, is dat de nieuwe geestelijke familie, die mensen die om Jezus zitten en luisteren naar zijn verhalen, dat die best wel een heel sterk contrast vormen met zijn aardse familie. Die, die aardse familie, zijn, zijn moeder en zijn broers, die, die willen hem afremmen. Die willen hem desnoods met geweld meesleuren. Weg. Weg hier. Het zijn, zijn spirituele familie, de familie van Gods gezin, die bestaat... Uit mensen die Jezus koning laten zijn. Die, zodat ze zijn broer en zus kunnen zijn. In het gezin van God gaat het erom dat we erkennen dat we kinderen zijn. Dat we nog veel kunnen leren. En dat je Jezus wilt volgen. En van hem wilt leren. Zijn, zijn aardse familie denkt dat Jezus gek is. Dat hij zijn verstand verloren is. En zijn nieuwe spirituele familie, het gezin van God vormt opnieuw een contrast. Ze denken niet dat hij gek is, ze luisteren in een kring om Jezus naar zijn stem, naar zijn woorden. Ze weten, we hebben zijn wijsheid en zijn leiding nodig in het leven. Dat is de wil van God doen. In een kring om Jezus heen, luisteren naar zijn stem. Hem de plek geven die hem toekomt. In het centrum van je leven. Het, het nieuwe leven in Jezus, dat betekent dat je onderdeel bent van een nieuw gezin. De Christfulness betekent dat je lid bent van een nieuwe, diverse familie. Open voor iedereen die de wil van God zoekt. Die wil luisteren naar Jezus. Een familie waarin je gezien wordt en geaccepteerd wordt. Omdat Jezus Christus, je grote broer, daar alles voor over had. Kom je ook aan boord. Wil je deel zijn van Gods gezin? Welkom.